Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Franse regering wil er alles aan doen om te zorgen dat het komende nacht niet opnieuw uit de hand loopt. Begin deze week werd een jongen van 17 doodgeschoten door een agent en sindsdien is het onrustig. President Macron heeft ouders inmiddels opgeroepen hun kinderen vannacht thuis te houden, vertelt correspondent Frank Renaud. En hij kondigt ook aan dat er extra middelen zullen worden ingezet. Hij gaf daar verder geen details over, maar die zijn inmiddels wel al bekend geworden. Zo maakte de premier Elisabeth Boggen bekend dat. Dat er vanavond gepanzerde voertuigen zullen worden ingezet in de probleemwijken waar het de afgelopen dagen tot onlusten kwam. Ook stoppen bussen en trams in heel Frankrijk over een uurtje met rijden. Jens Stoltenberg past voorlopig nog niet zijn LinkedIn aan. De Noor blijft nog minstens een jaar de baas van de NAVO. Hij doet dat uit hart voor de zaak, zeggen bronnen tegen een Duits persbureau. Eigenlijk zou Stoltenberg na de zomer afscheid nemen... maar de dik 30 NAVO-landen konden het niet eens worden over een opvolger. En zoals verwacht vertrekt Deli Blind bij Bayern München. Afgelopen winter tekende de oud-Ajaxid een contract voor een half jaar. En daarna gingen ze weer om tafel, maar toen besloten ze uit elkaar te gaan. De verdediger deed slechts vier competitieduels mee en stond één keer in de basis. Ja, een nieuwe club heeft Blindel niet. En nu al ontstaat er een gekte door de nieuwe show van deze cabaretier. Ja, Jochem Meijer natuurlijk. Kaartjes voor zijn nieuwe show. Net alsof gingen om 1 uur vanmiddag in de verkoop. En al gelijk stonden meer dan 100.000 mensen in de digitale wachtrij. Meijer zegt op zijn Insta dat iedereen evenveel kans maakt. En dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken omdat zijn tour nog wel eventjes duurt. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond is het droog en nog een graad of 17. Morgen begint bewolkt met eerst wat lichte regen. En in de middag droogt het op. Dan is het niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Op ZFM Zandvoort En je bent weer bij de vertrouwde stemmen Van mijzelf, Jelmer En de M&M's. Uh, twee vandaag Zit er in het zakje In het en, zakje uh, uh, Mirko en Mike zitten ja. het afgelopen uur uh, weer versterking. We zijn echt in die anderhalf jaar helemaal gegroeid in het ja, programma. Echt het helemaal geen ja. moeite meer. Eigenlijk. Nou, maar maar ik ben wel net tot een volgende e ontdekking gekomen, ja. want ja. ik zat okay. ineens te denken aan hoeveel calorieën er nou eigenlijk in zo'n zakje M&M's zit, want die ja. hebben hier altijd traditie. En ik heb het uitgerekend 930 ja, kilocalorieën. Ik heb al bijna 930 op. En, maar je er ja. 1500 nodig hebt op een dag. En toen zat ik net te kijken naar die. MM's die wat wat ik had vóór net al hebben gegeten is ook niet zo. Ja, maar ik zat te kijken naar degene die ik had eten, was. die zijn nog erger. Dus daar gaan we geen uitspraak over doen. Oké. Okay. Maar ja. ik heb niet het hele zakje op, zoals deur. Dus, ja, we dus we dat zijn is gegroeid in het programma, maar, maar we zijn ook gegroeid maar in maar jij? de. Zegt, ja, maar jij springt wel aan de zak Heartbreakers, ik niet. Ja, dat bedoel ik. Dat is helemaal fout. <laughs> Oké, okay. dus ja, groeit in het programma, maar ook door het programma. En eigenlijk ja. eigen is het meest gezonde als je het presenteert, want dan sta je en 10 meter van alle snacks vandaan en je staat dat denk je, ik sta nooit hoor, als ik presenteer. Ik nee, zie het gewoon lekker. Ja, ja. Oké, okay, dus tot dat uh, het wordt dingetje, kwartiertje, ja. Het Zandvoorts kwartiertje en zometeen komt uh, onze oude vertrouwde Lucie ook weer binnen druppelen. Dus uh, daar wachten we op uh, tot uh, Sinterklaas binnenkomt. Nee, <laughs> zo'n gevoel krijg je dan, weet je hoor. Ja, echt hoor. Komt het al, komt het al. Mag we moeten bijna een discussie uh, weer gaan opraken, maar laten we dat niet doen. Wat wil uh, je gaan doen? Know, dat wat over Sinterklaas? Doen. Nee joh, het is, het is pas juni. Het is nou, pas juni. Hey, hey, hey, hey. volgende maand ga ik weer pepernoten in de winkels. Dus. Volgende maand, dan begint het. Ja. ja, dan begint het. Dan mogen we officieel discussiëren <laughs> ja. over of het kruidnoten zijn bijvoorbeeld. Nee, okay. ja. uh, wat vorige maand natuurlijk afspeelde, eigenlijk de dag nadat we nog een uitzending zouden hebben. Dus ja. we spreken in volledige hypothese, maar... Dat het een succes was, het buurtfeest in Nieuw-Noord. Dat is zeker geen hypothese, want dat is ook gewoon uitgekomen. Uh, zaterdag 27 mei was het zover het buurtfeest in de wijk Nieuw-Noord. Natuurlijk ja, de flexwijk van Zandvoort. Dat ja. is, uh, is echt de coolste wijk om te wonen. En uh, vrijwel de hele Flemingstraat werd gebruikt voor de vele activiteiten. Zoals een kofferbakmarkt, waar meer dan 80 mensen zich voor hebben aangemeld. Dus de hele straat stond vol. Uh, er was een bingo en er waren diverse optredens van... Uh, uh, Maral en Daan, DJ Lady Mix en uh, ook uh, Brace kwam nog even zingen. Dus, uh, en uh, Mirko en ik zaten natuurlijk uh, in de crew. Dus uh, hoe was het om uh, crewlid te zijn, Mirko? Nou ja, superleuk. Ja? Ik, ik heb ook uh, zeg maar de, de, de, de vlaggen voor, de, voor het evenement ontworpen. En een paar van de banners ja. en zo. Dus ik ja, wil alleen nog al jouw bedrijfje ook. Ja, Lahaina Noon, maar. Ik uh, <laughs> nee, maar. Wacht even, wacht even. Maar. Lahaina Noon. Maar, uh, maar nee, ja, maar het, was, het was wel ongelooflijk leuk om, om dat alleen nog nooit echt te zien. Maar de sfeer was zo ongelooflijk goed. En, uh, ja, het was, ik was in, voor het eerst, hè? Was ja, leuk. het was ja. voor het eerst. En uh, ja, weet je, heel veel dingen die ik beter kunnen. Want het is de eerste keer, ook met volgens mij een, een relatief jonge groep mensen die het organiseert voor de eerste keer. Maar. maar ondanks dat was het alsnog zo leuk... en zo druk bezocht. En er was zoveel te doen... dat ik zoiets heb van, ja, dat kan volgende keer... eigenlijk alleen maar, alleen maar beter worden. Dus ik, ik vond ja. het echt super. Ja. En ik heb ook dat Roy, want dat is natuurlijk... een beetje zijn initiatief, hè? vanuit de Stanford Insight... ook, ook met jou erbij, uh, Jammer. Je bent gewoon heel goed georganiseerd. En ik ben heel blij geweest dat ik daar... Uh, ja, aan heb kunnen bijdragen op een, op een kleine manier. Ja, en het was inderdaad ook... Uh, gezellig geslaagd. Het weer zat echt... volledig mee, want je wel nog een beetje fris... maar het was gewoon zonnig en... Uh... Ja, het was echt leuk. Ik zag echt letterlijk gewoon de buurt een beetje tot leven komen. En echt mensen die ook om me heen keken, die het nog niet zo goed wisten. Ook al hadden we wel een hele go goede promotie gedaan. Maar um, die dachten van, oh, er gebeurt iets, weet je wel. Je zag echt zo mensen die je normaal voorbij ziet lopen en eigenlijk nooit blij ziet kijken. Zag je toen wel echt een beetje zo verwonderd en vrolijk. Ja, want als er als een gewoon dagelijks leven in de wijk is natuurlijk ja, wel gewoon normaal. Maar er gebeurt natuurlijk nooit echt iets leuks, ja. eigenlijk. Ja, nou, en wat ik, wat ik zelf het allerleukste vond... en dat heb ik dan zelf dan weer wat minder van gezien... want ik stond op de informatiemarkt, die organiseerde ik ook vooral... maar dat was echt, zeg maar, het, het, het kindergedeelte, zeg maar... dus de kids area, want ja. daar waren twee panna knock-out uh, dingen neergezet. En je zag gewoon, zeg maar, de, de stukjes dat, dat ik daar even ben bezig kijken, zeg maar. Dat is niet veel geweest, maar al die kinderen waren zo ongelooflijk blij... En, en waren daar zo lekker aan het spelen, zeg maar, met elkaar... dat ik echt zoiets had van, wauw, dit... Dit zie ik überhaupt niet in, in Zandvoort, zeg maar. Dus, dus hoe, hoe tof is het dat dat nu een keer op zo'n dag zo georganiseerd is. Dus ik denk ook zeker voor over... Uh, ja, als het volgend, volgend jaar weer doorgaat. Ja, jaar. Weet je, daar ook misschien nog wel eens meer op inzetten. Omdat dat schijnbaar gewoon echt iets is waar ook... ja uh, nou, dus echt wel behoefte aan was. Want ik vond het echt leuk. Dat vond ik echt, echt ja. heel tof. Ja. En wat, wat ook weer een geslaagd uh, weekend was of evenement... maar dan wel in het, uh, <coughs> ja, in het centrum van Zandvoort... Ja. Uh, nee, grapje. Uh, de de historische Grand Prix-parade. Daar waren we nog met z'n drieën. Ja. Uh, anderhalve week terug. Of twee weken terug. Ja, twee uh, wat weken. vonden we daarvan, jongens? Ik vond, het, uh, ik vond het wel weer leuk, inderdaad. Het was een tijd geleden dat ik er was geweest. Ik ben er vroeger ook wel veel geweest. Natuurlijk ik heb je niet die in is opgegroeid. Maar ik vond het wel weer gewoon lekker sfeertje. Ook. Ik vond het wel. Ik had het idee dat de parade wat korter was dan normaal. Maar dat ja, kan aan mij dat licht. Ik, ook. ik moet zeggen, nou lijken dingen als je echt kleiner bent, natuurlijk wel groter. Maar ik had wel het idee dat het <laughs> Vrij snel voorbij, dus ik geloof dat het de, de eerste honderd... 10 minuten kwartiertje duurde. Maar het is natuurlijk gewoon altijd leuk om er even bij te zijn. Dus weer in het dorp is goed. Dus weer daarna in het dorp is goed. En daarna natuurlijk ook nog eventjes bij de strandtenten wezen kijken. En dat was ook gewoon. De sfeer is altijd gewoon lekker. Het was perfect weer ervoor. En dat is toch altijd gewoon leuk. Ja, vooral nou, als we het toch wel deze liefhebber. Vind ik het ook wel leuk om dan die oude, deze auto's te zien. Maar ook gewoon wat nieuwere die gewoon meereden. Dus ja, ik vind het, uh, ik vond het zeker weer geslaagd. Ik ga volgend jaar, uh, ook als het kan, even op het circuit kijken. Dat uh, dit jaar niet gedaan. Uh, maar ga kijken wat volgend jaar wel, uh, wel gaat lukken. Want ik vind het wel leuk om die sfeer ook nog daar wat meer mee te pakken. Ja. Uh, dus ja, nee, verder de rest had ik het ook zeker een, een geslaagd evenementje. Wil jullie nog wat over te melden? Nou ja, dat was voor mij mijn eerste keer. En ik vond het leuk om het... Uh om het, ja, om het ja te, te zien zeg maar in, in, ja, ik ik wat minder met auto's maar er zaten wel een aantal auto's tussen die ik ja. ook wel heel leuk vond om te zien. Nou, uh. wij, ik heb niet zo met auto's. Ik vind het gewoon altijd leuk om naar na deze te kijken. Dat is bij mij oh, meer. Okay. Dus auto's zelf denk ik altijd van dat ja. nou, zal wel weet je wel. Maar ja, ga... de sfeer was gewoon leuk. Een... Ja dat ja. En ik vond zelf dat persoonlijk juist de kleine gekke auto's ja. vond ik het leukst. Het was een hele rare metaalkoekblik zeg maar wat ja, met de deur aan de voorkant. Precies weet je, dat soort dingetjes die, die vond ik uiteindelijk, uh, uiteindelijk de leukste ja omdat ik me er niet in verdiep, nee. dan is dat ineens iets heel nieuws voor mij. Dan gaan, oh, oké, okay, dat bestaat ook. Dat hebben mensen ook ooit ontworpen en uh, gereden, echt, zeg maar. Ja, ik ja, weet niet of veel mensen dat hebben gereden. Anders had je het wel meer gezien. Ah. Dat je zo'n uh, eendurige aan de voorkant auto. Ja, natuurlijk wel. Ja, wel. Maar het van, ja, ik weet niet. Toen gereden die dingen dus gewoon rond. Ik vond dat, dat wel leuk. Ik zou er voor mijn leven niet in gezeten, hoor, op een snelweg. Nou, er zit ding. geen kreukelzon op. Nee, dat, dus dat is dat niet. Zo... <laughs> dat is dat maar nee, inderdaad, wel een leuke sfeer. Inderdaad, het hele dorp had een soort. Uh, Hartstikke leuk. En wat er natuurlijk weer uh, sfeer is om naar uit te kijken volgende maand, dat is uh, Pride at the Beach, het uh, meest kleurrijke evenement van Zandvoort. Uh, groter dan de Formule 1 en uh, nu nog... Wat? Uh, groter het, dan de Formule 1? Dat staat er Nou, nog, hoor. nu het op één na grootste evenement. Uh, het, ja. Het op twee na grootste. Dus oh, ja. de Quirin is groter dan de Formule 1. Maar we kijken natuurlijk vooruit naar 2026, want dan komt de World Pride naar Amsterdam. En dat uh, trekt echt miljoenen bezoekers, waar we natuurlijk als Zandvoort ook graag een... Uh, ja, Graantje van mee willen pikken. Maar het thema van dit jaar is You're Included. En, uh, en het uh, evenement wordt weer groots opgezet met een leuke parade. En uh, Je kan maandag luisteren naar uh, Rainbow Radio Zandvoort. En morgen trouwens ook naar Goedemorgen Zandvoort. Uh, tussen tien en twaalf op deze zender. Uh, om meer te weten over het programma. En je kan nu al naar Pride at the Beach.com. Hey, zit hier een soort ambassadeur achter de microfoon te vallen? Nee. Okay. Uh, en kijk ook op de sociale media. Want uh, ja, ik vind het gewoon elk jaar weer een feest. En zeker ook in coronatijd, uh, ook al konden we daar natuurlijk niet zoveel doen... hebben we toch nog uh, ja, het gevoel van dat Pride er was wel uh, weten over te brengen. En dat mag ik wel alvast zeggen, er worden echt unieke, leuke evenementen toegevoegd aan, uh, aan het programma. En ook al erom, eromheen, zeg maar. dus niet alleen op de zondag 30, maandag 31 en 1 augustus. Dat ook al wordt uitgebreid. Onder andere de party Mirko bij Cosmico... Wordt nu twee keer zo groot met een aantal mensen. Ja, dat was leuk, jongens. Dat, en, uh, uh, dat kan ik iedereen aanbevelen. We, we waren zo goed aan het feesten. Feest. Wat feestjes? En wat ik ben waard. helemaal ja. geen feestbeest of iets. Less, maar we waren zo goed bezig dat het halve terras op Instort stond. Ja. Of we niet meer wilden springen. Nou, als dat niet genoeg zegt over hoe <laughs> leuk het was. Dus absoluut. Ja. Wanneer was dat dan? Als, je, als je iets hebt met de dat Pride. Dat is op uh, dinsdag 1 augustus. Of, of al heb je oh, niets okay. met de Pride. Maar ben je gewoon een beetje, beetje over minded van En hou en je van een feestje. Kom vooral lekker langs. Want dat was echt heel vrolijk, leuke sfeer. En hou ook zeker de social media van Pride in de beetje in de gaten, want er komen dus unieke selling points en aankondigingen o, die echt uniek zijn. Um, en we zijn natuurlijk nog steeds verbonden met Pride Amsterdam, die natuurlijk ook weer een leuk evenement gaat neerzetten. Dit jaar twee weken Pride, omdat een andere organisatie, genaamd Queer Amsterdam, graag hun eigen Pride Week wilde organiseren. Ja, dat en vind ik dan wel weer een beetje stom ja, dat, eigenlijk. Daar vinden wij ook zo het nodig van. Uh, daarom is de Pride Walk dit jaar niet op 29, maar op 22 juli, een week eerder. En wil je meelopen met de Sandvoortse delegatie... dan kun je je aanmelden en dan gaan we gezellig met z'n allen naar Amsterdam. Nou, hartstikke leuk. Um, dan hebben we nog een Sandvoortse artiest die ook verbonden is met de Pride. Die is trouwens ook uh, um, ambassadeur. Dat is Wendy Moore. Uh, Wendy Moore. Uh, en die heeft een debuut-EP, uh, Dan After Dusk. En dat uh, is echt een plaat voor de dromers, omschrijft zij het zelf... En ze is volop bezig met haar muziekcarrière. Brengt de ene naar de andere plaat uit. Maar nu dus de eerste echte EP. We draaiden er al eerder met nummers als I Don't Know How To Be Fun of Beast van een paar maanden terug. Maar nu heeft ze weer een ja, nieuw ik nummer. Weet het, ik weet niet of het een nieuw nummer is. Ik weet dat het op de nieuwe EP staat, Dat is het meer. Okay. Ik uh, dacht dat het een nieuw nummer was. Maar ik, zeggen, ik kwam er niet oh, helemaal Ik, ik zie achter. het hier staan. Even een, een stukje naar boven schroren. Ja. ja. Op de EP als single heeft uitgebracht. En dat is het eerder genoemde That's Not You. Oké, okay. okay. nou we gaan luisteren naar het nummer That's Not You. Hoe oud is dat maakt niet uit. <laughs> het gaat om het idee. Light, don't think I have enough. In the dark, I'm out of sparks. From the flame, I kind of lost. I'm.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 Met me van Zandvoort. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh. I was good to you. Could lay my head up on your chest. And here I was good. En toen was het uh, liedje ineens afgelopen. En is dus Mirko nog druk aan het typen met zijn collega raadslid? Nee hoor. Nee hoor. <laughs> okay. Ja, hoor. waar dat We gaat. Bijna, bijna. <laughs> bijna klaar. <laughs> Oké. Okay. Wil je het verhaal vertellen over de pizza politieman Ja, ik was net in het dorp en, uh, en uh, wij stonden daar. En er was een agent die, die stond daar gewoon, gewoon recht op staat met zijn wapen, zeg maar. En die had even zo'n tasje met patat, met febo... gewoon over zijn wapen heen gehangen... als een soort van, een soort van houdertje. Nou, en ik vond dat zelf gewoon heel grappig. En ik heb dat gepost, helemaal anoniem. Dus je niks van zien. natuurlijk, behalve dat stukje, zeg maar. Ja. Nou, en dat uh, wordt redelijk positief ontvangen. Maar ook een paar mensen die dan denken... dat ik daar disrespect mee impliceer oh. of iets dergelijks. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, ik vind je... het alleen maar grappig. Die mensen ja. zien ook een lekker hapje... En maar, uh, nee, dus nee, dat was ik even aan het ophelderen tegenover iemand, ik zal geen namen noemen. En hebben, nee. we, al, uh, hebben we er al geïntroduceerd, want we hebben de twee nee. maanden gemist. Lucy, Ja, Hallo, hallo, hallo, hallo wat gezellig, kun je, Fijn. Welkom. <laughs> Jawel. Op, welkom terug. <laughs> oh. uh, vorige maand waren we met het programma er even tussenuit, maar ook omdat... Uh, zelf uh, bij het buurtfeest uh, actief was. Ja, ik Wil je daar vond... nog kort wat over zeggen misschien? Ja, het was, um, ik was op het buurtfeest. En ik had eigenlijk geen idee wat ik uh, kon verwachten. Uh, het leek me heel erg leuk. Ik uh, maak zelf wat uh, oorbellen en wat sieraden. En denk van nou weet je wat. Ik ga dat uh, ook eens doen. Ik ga ook eens lekker op de markt staan. Want ik vind het ontzettend leuk. Ik had het ook bij de Koningsdag gedaan. En uh, ik, het, ik vond het gezellig. Maar... Um, Even op buurtfeest. Het was echt uh, voor herhaling vatbaar. Mijn petje af. Voor alles. En uh, hoe enthousiast. Ik kwam de burgemeester nog tegen. Daar heb ik ook even mee gesproken. Oh ja. En die vond het ook een geweldig initiatief. En uh, ja, ook echt. Voor, ik vind het gewoon voor, uh, voor Noord een, een, een heerlijke ophepper. Een boost. Gewoon dat ik denk van wat gezellig allemaal. Ja, ja, nou ja goed, uh, goed om te uh, horen. En uh, we hebben natuurlijk uh, straks, uh, hebben we jouw horoscoop nog? Ja, ja. Kunnen we, moeten we alvast uh, bang zijn of uh, is het een geruststellende? Zit er een kreeft hier? Uh, uh, ik niet. Nee, nee, er is niemand jaar. Nou, dan nou kunnen we, we dus rust. Oh, <sie> ja. Yes. ja dus dus. als je kreeft bent, wees heel erg bang. <sie> <taps> Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Nee, het <sie> valt er reuze mee hoor, er reuze mee. Maar we gaan het eerst even hebben over de digitale euro. Ik weet niet hoeveel mensen hier nog van de tafel vaak met contant geld betalen... Ja regelmatig, Maar niet zo heel erg veel ik meer. Eigenlijk nooit. Want wat meer geworden is dat ik eigenlijk nooit meer contant geld heb. Het is gewoon, je salaris wordt gestort. En dat is op de bankrekeningen. Ja, dan heb ik nooit meer echt de behoefte om te gaan pinnen. Uh, maar ja, ik snap ook wel dat uh, cashgeld in ieder geval voordeel. Maar wat het dus nu is, is dat ik iets op, op nu.nl eigenlijk las. En dat is van, ja, digitale euro um, willen, worden plannen voor gemaakt, zeg maar. En nou, nu was ik natuurlijk gelijk in de war. Ik denk, digitale euro, wat is dat nou? Want ik had in eerste instantie het idee dat het een soort uh, bitcoin was. En dan gereguleerd door de Europese Unie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is een beetje een vaag verhaal. En ik wou er eigenlijk een discussiepuntje over maken. Maar ik heb eigenlijk niet echt een idee... wat er over te discussiëren valt. Nou, ah, lekker dan. Nee, maar dit is... Ik moet zeggen... Ik ga even zeggen... Ik heb me er niet echt in verdiept. Ik zag het en ik vond het interessant. Ik ben nu aan het lezen... en ik zie dus nu eigenlijk... dat ze eigenlijk zelf nog niet weten wat het is. Nee, ik wou niet zeggen... want <laughs> ik heb het ook gelezen... over ja. die uh, digitale euro. Maar uh, voor de rest eigenlijk niet. Nee, ja. Jij zegt, we gaan het erover hebben, ik denk. Dat ja. Nou ja, ik moet zeggen... Ik, ik zag ook... want ik heb het programma dus echt snel in elkaar gezet... Uh, een paar dagen terug. en ik zag dat dus en ik denk ja, want je hebt natuurlijk het hele discussietje bitcoin. Eerst, nou, bitcoin heb je er wat aan. Het is nu natuurlijk meer een investering, maar je kan bewijs en van spreken naar het casino je gaan. Je hebt er niks aan. En nu dacht ik dus, want dat is hoe je het leest en hoe het ook vaak is gepresenteerd. Ja, wij gaan dus vanuit de Europese Unie een nieuwe uh, cryptocurrency maken. Alleen dan wel gereguleerd. Maar ja, het gaat natuurlijk eigenlijk niet, om: het idee van cryptocurrency is juist dat het niet gereguleerd is. Dus het was een beetje een heel vaag verhaal. En ik zit dus nu, want blijkbaar bestaat er dus al een site van, van de Europese Unie. Dat is op ecb.europa.eu. Kun je ook al dingen erover lezen. En wat ik dus nu lees, is dat ze uh, eigenlijk wel willen dat het wel wordt gereguleerd. En dat het misschien wel of misschien niet van de blockchain gebruik gaat maken. Dus de techniek achter de bitcoin. Maar okay. um, het, dat weten ze dus eigenlijk niet. En waar het wel op neerkomt is dat je een rekening kan openen voor uh, ja. 0 euro. En dan ook geen rente krijgt. Ja. Maar, ja. Maar, maar, maar geen gebruik maken van een blockchain. Ja, dat, dat, ik, denk, ik denk niet dat de Europese Unie dat wil. Waarschijnlijk kennen veel mensen dat niet. Maar dat is, dat is een, zeg maar een systeem. En dat kan je ook op andere dingen dan cryptocurrency toepassen. Maar het is specifiek met de bitcoin eens gebruikt. En dan zeg maar dat elk, elk huis... heeft als het ware een eigen servertje. Een soort eigen uitkijkpost die checken wat er ergens anders gebeurt. En dat is, dat is positief. Dus die checken dan wat er ergens anders gebeurt. Dus als ja. er ergens geld uit een portemonnee verplaatst, als het ware... zien al die verschillende surfertjes dat. En je dus voorkomen wordt dat er ineens ergens spontaan 200 euro extra meer komen. komt. weet ja, je zegt van het, het valt allemaal wel mee. Maar uh, de ouderen onder ons... Ja. Ik val daar ook een klein beetje onder, <laughs> weet je. Ja. Ik vind dat ik al aardig veel weet van... Uh, internet en hoe ik ermee om moet gaan. En dan, weet dan begin ik, ik over ingewikkelde... Uh, ja, en <laughs> dan ben jij waar. natuurlijk hartstikke jong en flexibel met je ja. hersentjes. Maar <laughs> is, oudere is dat zo? Nou, daar ben ik blij mee. Gen wow, Z. zijn nog flexibel, hoor. Gelukkig. <laughs> Die nee, zijn maar, niet meer ja, zo flexibel. Nou, dat, dat is waar. Kijk, kijk wat, wat mijn grootste zorg is, is met deze euro, is, is kijk, uh, de, de euro zeg maar, van de Europese Unie oh. nu is, is al vrij instabiel. Dat komt natuurlijk vooral door, door Zuid-Europa. Ik vraag me gewoon af: ja, wat gaat de invloed worden van zo'n cryptomunt op, op wat er nu gebeurt? En vooral hoe gaat dat uh, ten koste of, of ten goede komen van onze privacy, zeg maar? Ik, ik ja. vraag me af of wat nodig is voornamelijk. Want we, hebben het, we kunnen gewoon al digitaal betalen met geld. Ja. Dus ik vraag me af wat het toevoegt, behalve dat het uh, een stukje extra machtscentralisatie is voor de ECB. En, yes. Dat okay. is mijn angst. is mijn. In mijn bankpas al aardig digitaal, ja. hoor. Ja, ja, ik ook. Wat er dus hier staat op de site van de Europese uh, Unie, en dat is Engels, dus ga ik even voorlezen. Why would customers want to use a digital euro? In a world in which citizens are making more and more payments electronically, dus via de bankrekening, a digital euro would bring valued characteristics of cash to the digital sphere. It would provide an additional choice for cons consumers, knowing that their payments will be accepted throughout the entire euro region, a standard uh, class natuurlijk. Digital euro would be as cheap and secure as cash, while also offering the possibility to make remote person-to-person -person payments and online purchases. Als een ja. public good Digital Euro would guarantee that payments would be accessible to all, including people with no bank account or low digital skills. Ja. Yeah, maar is dat, dat is dat is want dan no. kan je ook met Allemaal PayPal, je creditcard. Je kan het ik kan het zelfs account. met mijn telefoon Maar eigenlijk zeggen ze dus we gaan PayPal namaken, want PayPal heb je ja. ook geen bankaccount voor nodig. Wat dus dus <laughs> <het> is Maar <laughs> wat? dat is, oei, Maar geld moet toch ergens vandaan? Jawel, jawel, die heb je wel nodig met PayPal. Nee, PayPal hoeft niet. je kan het doen, maar je kan een PayPal rekening ook losgebruiken. Het ligt eraan. Dus je kan gewoon in principe met Paypal geld verdienen van een andere Paypal-rekening. Ja, dat PayPal -rekening. moet je wel opzetten. Ja, ja. Je je er wel ja opzetten. maar dat kan dan van een ander komen. Maar je kan het ook van je bankrekening. Dat klopt, ja, dat kan wel. Ja. Maar ja. Wat, ik dus, wat ik hier dus in lees is dat ze eigenlijk gewoon digitaal cash willen maken. Dus anoniem net zoals cash, maar wel digitaal. Dus het is eigenlijk een heel raar verhaal. Want dan willen ze dus eigenlijk het gat vullen wat Bitcoin heeft. Want Bitcoin is natuurlijk heel anoniem met alle nadelen van dien. Het wordt heel erg crimineel ook gebruikt. Die blockchains zijn ontzettend slecht voor het milieu... omdat dat gehash van al die computers continu... ja, het kost gewoon ontzettend veel stroom. En dat, dat zeggen ze niet gauw, maar... ja, dat ga je ook niet altijd willen... want dat, dat minen, dat is natuurlijk hoe die blockchain... gehash wordt en wordt beveiligd. Ik weet ook het fijne in ieder geval, ik ben geen expert. Maar dat willen ze dus dat misschien niet doen... En ze willen het toch centraal gereguleerd houden. Dus wat je dan eigenlijk krijgt... is een soort slagafsteksel inderdaad van een Paypal... of van een digitale bankrekening. Um, dus wat ik dus nu lees... mijn hele idee van, oh, Bitcoin, dat is leuk... Uh, is eigenlijk een beetje ja. zo van... we weten het eigenlijk niet. Dus ja, misschien willen we digitaal cash maken. Misschien niet. Ja, we weten het gewoon nog niet. Maar ja, is het dan een goed idee? Ja. Ik denk, uh, nee, ik, het is uh... maar helemaal prillen. Uh, iemand heeft dat gezegd... van digitale... Ja. Maar, Euro, maar het, ik, dus, ik moet het eerst nog allemaal zien. Ja, maar het is overduidelijk wel iets waar ze echt mee bezig zijn. Want er is echt een site voor met best wel veel informatie. Uh, het is niet iets wat ze zomaar één keer is geroepen. Uh, maar ja. ik vraag maar me ik af of meerwaarde meer ik heeft. zou het wel. Uh, ik zou het pas een probleem vinden als daardoor contant geld verdwijnt. Want uh, ja, heel veel mensen zijn daar nog wel van afhankelijk. Ook al zou ik ook zeggen van ja, uh, iedereen moet op een gegeven moment... is iedereen opgegroeid met de pinpas, weet je wel, als je een paar jaar verder bent. Um, ja, dat uh, zijn de meeste waarschijnlijk al. Ja. De ja. meeste mensen zijn al helemaal, is de was al helemaal ingeburgerd. Ja. En dan moeten ze in één keer overschakelen. En dan denk ik natuurlijk aan de ouderen. Van ja, ja hoe, hoe gaan hun dat, dat gaan ze allemaal ja, trekken. Hebben dus dus eigenlijk is, het zit het nog helemaal in ons systeem, hè, dat contant geld. Want als ik nu gewoon bij het, de strandtent werk, krijg ik elke week fooi in contanten, weet je wel. Heerlijk dus toch? Dat is gewoon, dat, dat moet je ook nog hebben. Nee, toch kwijt nog wat? Ziek ja. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, het moet kunnen toch? Moet je ja. een beetje die vrijheid houden, vind ik. Nee, maar ze zeggen inderdaad dat het, dat het geen cash gaat vervangen. Maar ik denk op lange termijn toch? En dan zeg ik niet dat het snel gaat gebeuren, maar ik zie het wel gebeuren dat je over 50 jaar bijvoorbeeld bijna geen cash meer heeft. Over 50 jaar. Ja, maar weet je wat dat over 50 jaar. Ja, in het alleen al in het kader van, uh, van duurzaamheid moet cash op een gegeven moment vervangen worden. Hè? Want het is makkelijker om iedereen één pasje te geven nou, dan allemaal ho, ho, geld uit maar te printen. trouwens, uh, dat genereren van cryptische munt is echt het meest ja, milieuonvriendelijk ja, ja. onvriendelijk. Ja, oh, maar dat is niet helemaal waar. Dat is een beetje een verkeerd verhaal. Het minen van bitcoin is ontzettend milieuvervuilend. Want daar zit een soort rekenproces achter. Maar er zijn ook allerlei andere cryptomunten. En die data is ongeveer vergelijkbaar met, ja, maar met die, andere data. Ja, die hele blockchain wordt gehashed. Anders is het niet meer anoniem als het op één plek staat. Dus er zit overal computerkracht die dat zit te uh, hashen. Ja, dat klopt. Maar dan heb je weer iets anders. Dan zit je weer los van het mijnen. Dat klopt. Ja, dat los ben ik van mee het minen. Maar dat los kost ook energie. energie. Dat klopt. Maar ja, dat hou je. Dat, dat hou klopt. je met dat Zullen we naar de, de M&M-hit gaan? Zeker. Gaan we M &M doen. M&M-hit ja. van de maand. <laughs> Uh, ja, dit is de M&M hit van de maand. En volgens mij start ik de verkeerde jingle om daarna nog even te gaan praten. Dus dat is, uh, <lacht> want hij heet dus de pre-start, is degene voor het liedje en de announce. Ja, die, die weet ik ook niet. Ik heb geen idee. Voor mij is de announce is eerst, en kijken, dan de pre-start. Ik denk dat dit de goede is. Ja, dat is de announce, hè. De M&M hit van de maand. Ja, dit is de juiste. Toch uh, raar als je iemand anders bestanden gebruikt. Ja. <lacht> toch even wennen. En ik zie ook dat mijn liedje niet klaar staat, Dus ik heb die even nee, die handmatig uh, opgezocht. Maar... Deze, de MNM-wit van de maand komt deze keer van de J, van de MNM, ja. van Jelmer. Um, en ik ben afgelopen maand op een Duitse artiest uh, gestuurd, dat is Vincent Weiss. En hij heeft ook een, een nieuw album uitgebracht. En daarvoor had ik al een, een, een lied van hem in mijn, in mijn playlist staan, dus uh, daardoor ging ik eens kijken wat hij nu eigenlijk maakte. En ook best wel lekkere nummers. Gewoon oh, lekker zomers. Dit is in april uitgekomen. Het nummer heet Blijven Weer. En uh, lekkere Duitse klanken op de ZFM radio. Voor de toedist ook leuk. Ook. Okay. <tied> <tied>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 Denn das zwischen uns kann man nicht einfach kooperieren. Auf das ist so blöd und nog viel länger, egal was auch passiert. Ich weiß, wir beiden wir nicht mehr allein unter vielen, weil wir zu zweit sind. Aus vielleicht irgendwann wird irgendwo komme ich an. Können stundenlang reden oder auch streiten.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 Ik weet we blijven we Ik wir we'll blijven weer. Ik heb diesen Wunsch, dat zich niets ändert. Dennis, tussen ons kan man niets einfach kopiëren. Of dat het zo brengt. En nog veel leningen, egal wat's afhaast zit. Ik weet, wir blijven weer. We blijven van Vincent Weiss. Een op zichzelf al bijzondere naam. Want je zou het natuurlijk eerder denken: van gewoon Vincent Weiss. Maar ja, die Duitsers zijn altijd een beetje anders dan gedacht. Van tevoren, die kan je natuurlijk nooit inschatten. schatten. Hm? Kijk je wel uit wat je zegt. Er zijn heel veel Duitsers in. Dus. Ja, je komt zo ja, het dorp, maar dat kan ja, niet. Dan ja. word je in elkaar geslaagd. Ja, dan, dan staat het nu op zo'n hotel aan, weet je wel. Ja, o, ja, ja, ja, een ja, ja. En, uh, uitkijken, uitkijken. Nee, ja, dat is helemaal goed. Ja. Lorten te zien zeer welkom. Ja, ja zeker. Hartstikke <laughs> welkom, ja, oké. Okay. Uh, we gaan nog even doordraaien, want er komen twee artiesten naar Nederland. Ja, er komen twee artiesten naar Nederland. Sowieso komt uh, volgend jaar is aangekondigd de Taylor Swift in Nederland... met de Eras Store. Twee shows in de Amsterdam Arena. Ticketverkoop start 12 juli... Ja, um, en uh, mensen die hebben gereserveerd, hebben lekker voor. Ja, maar ik denk steeds dat steeds wat echt binnen vijf minuten uitverkocht. Ik zag net aan Lana Del op de Re, dat zei ik ook al, die is ook binnen tien minuten uitverkocht. Zo. Dat ja, is maar, toch wel iets minder grote naam. Maar dat je gewoon twee keer de arena kan uitverkopen. Ja, sorry, ik Harry deed het drie keer. Harry Styles had drie keer de arena. Ja, ja maar, niet normaal, hè? Nou, ik, ik weet dat ze populair is, maar ik vind dat echt wel zoveel. veel. Ik denk dat, dat ze misschien wel vier keer de arena kan uitverkopen. Ik denk dat ze ook een extra show gaat plakken, net zoals Harry Styles. Er wordt heel vaak wel echt extra aangekondigd, maar ik hoop wel dat we er naartoe kunnen. Het zou ook wel heel duur zijn, maar ik wil er wel graag naartoe. Ik heb serieus al een apart gewoon gemaakt. Op me, dat op is mooi, ja, want, want jij moet het doen, jij moet het in de gaten houden. Ik kan het ja. niet doen, ik ja. ben er niet. Kan, ZFM, kan je niet iets regelen via ZFN? Ja. Ja. We ja. doen ah, een uitzending okay. bij hm. Taylor Swift. Het zijn wel goede ondernemers, man. Ja, ja, ja. Um, Verder ja. nog een andere artiest die komt volgend jaar naar Nederland. Een iets kleiner artiest, Macy TV. Dus we draaiden er net al even met nummer Body Better na. Uh, die draaiden we na met Wendy Moore. Dus eigenlijk Body, de, and, and, and Body Better? Heet Body het Better ja. heette Body Better. Van het nieuwe album The Goodwitch. Met het album The Goodwitch uh, gaat ze dus op tour. En dan staat ze volgend jaar, februari, twee shows in Nederland. Eén keer Paradiso. één keer Tivoli Vredeburg. Dat is nog niet uitverkocht. Dus je kan er nog uh, naartoe gaan als je wil. Het is leuk. Ik ga er in ieder geval wel met jou maar naartoe. Dus dat wordt, uh, wordt vast leuk. Uh, ook doordraaien van ja. albums over Taylor Swift. Volgende uh, week of over twee weken. Ik weet niet. Dat hadden we vorige uur al gezegd. Ja, nou, ik wil het nog een keer zeggen. Volgende week vrijdag. Speak Now, Taylor's version. Doe de derde uh, re-release. Ook leuk. En een andere popartiest. Olivia Rodrigo. Die heeft ook een nieuw album aangekomen. Want ja. die komt pas in september. Maar de single die is vandaag uitgekomen. Dus die gaan we ook uh, zo nog draaien. Ja. Uh, maar dat was uh, nog een album. Maar het is uitgekomen vandaag. Uh, Nothing But Thieves. So Hebben we ook het eerste uur al gezegd. Dead Club City. Ook een nieuw album. Er zijn veel nieuwe albums deze Ja. Inderdaad. Dat was mijn jeerend. Ik en weet niet uh, waar ik uh, het over vooraf overnemen en ben, ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe dit nummer van Olivia Rodrigo uh, klinkt. Vampire. Oh, het is echt heel standaard, Olivia Rodrigo. Ik heb het vanmorgen al geluisterd. Ja. Als je denkt, zeg maar, je kent het nummer Driver's License. Ja. Het is zeg maar dat. hetzelfde vibe, hetzelfde toon. Alleen dan gewoon even iets anders. Ik weet niet. Oh, is, dat vind ik wel interessant. Je hoort het echt op miskennen Olivia Rodrigo. Zij okay. heeft zo'n unieke stijl. Let op. Tweeënhalf jaar na Driver's License hebben we nu Vampire. Van uh, Olivia Rodrigo. To give the satisfaction Asking how you're doing now How's the castle built off people You pretend to care about Just what you wanted Look at you, cool guy, you got it I see the parties the diamonds Sometimes when I close my eyes Six months of torture you sold To some forbidden paradise I loved you truly You gotta laugh at the stupidity Cause I've made some real big mistakes Like a damn vampire And every girl I ever talked to Told me you were bad, bad news You called them crazy God, I hate the way I called them crazy too You're so convincing I do lie without flinching. I do lie, Ooh, what a mesmerizing Paralyzing, tragically thrilled Can't figure out just how you do it And God knows I'm not know. Your age, no better. I've made some real big Leave me dry like a damn vampire Ja, ik heb nog nooit zo'n teleurstellende nieuwe plaat gehoord. Ik weet je, ik vond het, los van het feit dat het heel erg lijkt op wat er op Sour stond, vond ik dat het niet per se een slecht nummer. Ik, ik heb slechtere nummers gehoord, maar het had wel in mijn mening iets meer mogen innoveren met de muziek. Ja, gewoon een beetje een andere stijl proberen. Ja. En ik vond daar nou ook niet echt dat het... Dat, dat ik nu denk, na dit liedje... nou, misschien moet ik het nog één keer extra luisteren... maar dat ik het refijn fijn heb onthouden. Nee, maar het is, het, is best goed, het is best goed gevallen... wat ik heb gelezen op, op Reddit en op, op Twitter ook. Maar ik vond het ook niet zo heel bijzonder. Maar het is niet slecht. Dus ik ga waarschijnlijk wel de rest van het album kopen. Misschien is het net als met, met Flowers... Dat het, dat het eerste single het slechtste van het album is vond je dat? Ik vond Flowers, vond ik niet een heel bijzonder. Ik vond Endless Summer Vacation een leuk album, niet heel bijzonder ook, maar ik vond Flowers een van de minder nummers op dat album, ja. Minder Flowers. Ja, ik vond het gewoon niet bijzonder, ik weet niet. Okay. Mijn mening. Um, Dan gaan we nu over, ja, Merko is een beetje op de achtergrond geraakt, deze show. <laughs> nou, ik, niet, ik heb, nou, niet, niet dat zozeer, maar ik heb gewoon, ik heb, ja, ik luister hen niet, dus ik heb ook zoiets en ik heb er veel <laughs> over te zeggen. Ik, ja, ik ben heel, heel blij voor jullie dat, dat, ze, dat ze hier gaan optreden, maar, het maar was... je luistert ook gewoon niet. Oh, dat jawel. Ik, ik vraag erover mee. Ja, ja, ja. ja. Hey, hey, ik heb ja, wel uh, echt heel hele erg harde ideeën, dus wel, ik kan alles tegelijk. Wel gewoon maar we gaan nu over tot de, de, belangrijkste, <laughs> ja, de, niet, de ja. belangrijkste rubriek. Oh, ben je het niet lijkt? Nee, nee, jammer. <laughs> ja. Kijk je recht in de ogen ik, aan. Ik hè? bij me. <laughs> we gaan over tot de horoscoop met uh, Lucie van Brugge. Ja. Ze heeft uh, de juiste maand uh, erbij gepakt. Ja. En uh, komende maand is de maand van de kreeft. Ja. En wat staat die mensen te wachten? Uh, nou, ja, eigenlijk uh, best wel uh, veel. Want het uh, kan voor de kreeft een maand van veranderingen worden. Waarbij er heel wat staat te gebeuren. Jij, jij bent geen kreeft. Nee, nee, maar ik ben wel benieuwd. Is het ja, dan positief of negatief, die Ja, dat weet ik dus niet. Dat ja, straks ik, uh, is het een horrorscoop. Want uh, de kreeft, de, de, ja, uh, je kunt hier gerust uh, open voor staan. Voor veranderingen dus. Omdat je op deze wijze tot ontwikkeling kunt komen. Er zijn op veel gebieden mogelijkheden om het, een, om het een en ander voor elkaar te krijgen en succes te behalen. Veranderingen waar je mee te maken krijgt kunnen jou prima in staat stellen om dat te verkrijgen wat je voor ogen hebt. Er kunnen verschillende transformaties plaatsvinden, zoals een renovatie, verhuizing, een nieuwe baan, maar ook zeker zaken die voor negatieve gebeurtenissen in je leven kunnen zorgen. Het is niet alleen maar positief. Ouderen kunnen besluiten elders geluk te zoeken, en er wordt dan ook aangeraden om eens te kijken of dat wellicht in het buitenland kan zijn. Jongere mensen kunnen hier ook mee te maken krijgen. Voor hen zal er een kans zijn dat ze een baan aangeboden krijgen bij een stageplek of via een familielid. De kans hierop is vrij groot, waardoor er aangeraden wordt om hier zeker iets mee te doen en niet af te wachten. Wat de veranderingen ook is, het is belangrijk niet alleen te handelen, maar steun te zoeken bij andere mensen. Met name oudere mensen zijn hierbij geschikt, waardoor je er verstandig aan doet in dat geval contact op te nemen met een ouder familielid of wellicht een leraar of werkgever met heel veel ervaring. Het is raadzaam kalm te blijven en situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het kan anders leiden tot negatieve emoties die de situatie niet vergemakkelijken. Financieel gezien lijkt jullie gunstig. Er kunnen winsten worden behaald, hogere inkomens worden verkregen of belangrijke contracten worden afgesloten. Ook hierbij wordt aangeraden niet af te wachten, maar er gewoon voor te gaan. Aanbiedingen zijn er zeker mogelijk en deze kunnen positieve ontwikkelingen met zich meebrengen. Maar alleen als je, hier, als je hier ook werkelijk voor wilt gaan en niet af gaat wachten. Mensen met een creatieve hobby of baan kunnen extra energie krijgen om nog meer te bereiken. Met name Mercurius kan erg veel energie aan je leveren en zorgen dat je zeer creatief bent. Maar tegelijk ook intellectueel heel wat mogelijkheden kunt krijgen... Let echter op negatieve energie met betrekking tot belastingen, verzekeringen of je carrière. Vooral de intense kracht van Jupiter, Pluto en Mars kan voor storingen zorgen. Waardoor je nog wel eens wat moeite kunt hebben om hier richting aan te geven. Mocht je hier niet adequaat mee overweg kunnen, dan is het vooral het eerste deel van deze maand lastig om te functioneren. In dat geval kun je beter wachten met de allerlei... Allerlei grote veranderingen. Om die pas in het tweede deel van jullie te behandelen. Oké. Okay. Okay. Was interessant. Ja. ja. Wat vond je er zelf van? Ik vond het zelf ook wel interessant, ja. Ja. En nou, dat is best wel positief. Maar gelden die dingen van Mercurius dan ook wel een beetje voor andere mensen? Of is het alleen maar... Uh, het is deze maand alleen voor de kreeft. Ja, echt de kreeft. Okay. No. Dus ja. nou, alle andere horoscopen zijn gewoon helemaal veilig? Uh, dat zijn veilig. Die kunnen gewoon... Uh, die kunnen een ding <lacht> doen? Gewoon, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is... Uh, Goede informatie voor alle kreeften ja. onder ons. Ja. En, uh, we zijn er stil van. Ja. Eigenlijk wel. Normaal ja. ja. heb ik er heel veel over te zeggen, maar eigenlijk <laughs> ben ik nu wel een beetje stil. Maar ja. we gaan nu wel op mensen letten die een beetje de eerste helft van de maand heel terughoudend zijn. Ja. En dan denk je dat is een kreeft. Ja, dat en dan weet je ja. dat uh, ja. de explosie komt in het tweede gedeelte van juli. Ja. ja. moet je er nou ook je rekening mee houden. Hè? Ja, het wordt de oppwachter in de vriendenkring. Ja. Ja. Dan kunnen ze toeslaan. Ja, inderdaad. Dan, ja. gaan de, dan gaan de kreeft uit het zand. <laughs> dan komen ze onder het zand vandaan. Uh, Oké, okay, hartstikke goed. We zijn zo meteen bij het allerlaatste blokje aangekomen. Maar eerst nog een, uh, een uh, nummer van een artiest die ik echt nog nooit heb gehoord. We hebben dit een maar keer maar al zeer we gedraaid. en Niet dit nummer, maar wel een nummer van het album. Ja, de artiest heet uh, Avril Lavigne. En het nummer heet Skaterboy. Ja. We zijn heel benieuwd. Iedereen kent die. Voor de Skaterboy van uh, Avril Lavine op de Zandvoortse radio. En uh, nou, als mensen nog niet wakker waren of graag <laughs> wilden slapen, sorry. Ja, ja we zijn wel lekker actief met door. de muziek maar vandaag. Maar ze he? dat niet al naar het nummer van Green Day net? Ja, dat ik denk dat nog wel Dat was een oppeppertje na het eerste ja. uur. Nu gaan we even lekker richting die afsluiting en voorbereiding op het laatste nummer zo. Heb je wel die reclame tussen door Dus dan val je wel weer in slaap inderdaad. zit dus hier op wel. <laughs> ja, ja, reclame blijft wel wat een dingetje. Maar goed, je hebt het nodig... <laughs> Nou ja. Niet? Wat? Nee. Ik weet niet. Ik heb nu er... nog niet, toch? Het is vrijdag. Reclame. Oh, reclame. <laughs> ja. <laughs> ja, Ja, oké. heel Oké. Ik vond het weer bijzonder gezellig ja, na een maand tussenuit zijn geweest. Uh, de volgende keer zijn we er op uh, vrijdag 28 juli. Dat is de, de vrijdag voor de Pride. Dus dat uh, wordt heel gezellig. Oh, wat leuk, hè? Dan dus zijn we helemaal in die sfeer, uh, inderdaad. In de studio. Misschien gaan we ook wel even de studio versieren. Je weet het niet. Mm. En. Uh, ja, uh, heeft iemand nog in de komende... even kijken, 50 seconden iets te zeggen... waarvan ik denk, dat moet echt op deze zin. Heb ik nog iets te zeggen? Nee, eigenlijk niet echt. Leuk dat we niet. weer terug waren, deze uitzending. Nee, ja, hij begint over dat, uh, dat Pride. En die dacht van, ja, dat is hartstikke leuk weer... Uh, jij zit toch ook ergens in de organisatie? Ja, klopt. Waar niet zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Maar, ja. Jij zit wel overal. Ja, dat doe je goed. Maar ja. uh, nee, inderdaad, het wordt het groter heel, dan uh, voorheen, hè? Het wordt uh, sowieso... Uh, verschillende programma-onderdelen verwachten we veel meer mensen. Dus dan kunnen we meer kaartjes beschikbaar stellen. En uh, ja, de parade. De vorige keer, vorig jaar moest je al in twee delen worden opgedeeld, weet je wel. Dankzij de boulevard. Zo uh -huh. groot was het. En uh, ja, dat wordt alleen maar groter en... Uh, ja, nou, mensen vinden het gewoon leuk dat er een feestje is. En iedereen is welkom. Ja. En, uh, wat maar het is ook een ontzettend leuk feestje, vind ja, ik. Ja, zeker. En uh, het is natuurlijk aansluitend op uh, Pride Amsterdam, zeg maar, in Amsterdam. En dat is echt natuurlijk al heel lang een begrip. Ja. En dit inmiddels ook al bijna zeven jaar, dus... Uh, ja, het is echt bijzonder hoe dat zich zo ontwikkelt. Uh, dat het zo groeit. Ja. Ja. ja, ook niet Zandvoort. Het groeit antwoord. nog steeds, ja. ja. we kijken er weer naar uit. in dat beachfest, wat ik heb gehoord, dat wordt wel geinig. Maar daarvoor is nog een uitzending, natuurlijk. Ja. bij je uh, Cosmico? Ook? Ja, ik hoorde ja. net dat het heel leuk is geweest vorig jaar. Ik heb iets gemist. Het uh, is voor uh, mij ja. niet gebeld, ik weet niet. Ja, het podium ging ja. stuk. Ik oh, hoorde lekker. dit jaar ook dat die in Cosmico is. Nou, ben, ja. ben benieuwd. Heel gezellig, altijd. Is het Fort Mirko? Ga jij nog een coalitie laten klappen? Uh, nou, nee, dat is niet mijn intentie. Want wij hebben gezegd, mogen ze lekker doorblijven lekker door blijven. Ah, okay. gaan de okay. En daarna de zomer de zes. Mag ik wel dat over het... Uh, de, de, de, nee, wat had hij er nou overeengelegd? Een Dat betat zak, ja. ja een betat, zak, ja. ja. betat zakje over Nou, geen ja. ruzie maken ja. en zeker niet in de zomer de zes. Fijne vakantie. Ja. Hier is uh, Bruce Springsteen met uh, No Surrender.